Amazon is het tweede bedrijf dat op de Amerikaanse beurs... de grens van 1000 miljard dollar heeft doorbroken. Vorige maand had Apple de primeur. De beurskoers van Amazon steeg 1,7 procent, maar daalde daarna weer... waardoor de beurswaarde nu weer net onder de 1000 miljard dollar ligt. Amazon begon zo'n 20 jaar geleden met de verkoop van boeken... en verkoopt tegenwoordig ook allerlei andere producten. Het staat nog steeds onder leiding van oprichter Jeff Bezos. Zijn privévermogen wordt geschat op meer dan 100 miljard dollar. De politie heeft in een huis in Rotterdam wapens en drugs gevonden... nadat een man zichzelf in het huis had verwond en de hulpdiensten belde. De man, een 31-jarige Schiedammer... had zichzelf per ongeluk in zijn hand en been geschoten. Toen agenten het huis doorzochten, vonden ze een tweede vuurwapen... een handgranaat, een kilo ecstasypillen en twee kilo amfetamine. De Schiedammer ligt in het ziekenhuis en is aangehouden. De politie onderzoekt waar de drugs en de wapens... in het Rotterdamse huis vandaan komen... en wat de Schiedammer ermee te maken heeft. In Oostenrijk wordt gezocht naar de eigenaar van een loslopende kangoeroe. Het dier is meerdere keren gezien in de regio Mühlviertel... in het noorden van het land, maar niemand heeft hem nog kunnen vangen. Het is onbekend wie de eigenaar is. Dierentuinen en fokkers missen geen kangaroe. Vermoedelijk gaat het om een Bennett-boomkangeroe, een soort die prima in Oostenrijk kan overleven, ook als het kouder wordt.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. En deze uitzending hebben we een hele bijzondere. Want we gaan uh, drie LP's uh, in random volgorde draaien. En uh, dat zijn uh, drie LP's van uh, toch best wel groot bands. En uh, LP's als in vinyl. Ja, in deze uitzending alleen vinyl. En uh, ik ga straks nog wel wat meer vertellen. Maar uh, we beginnen met Iron Maiden. Ik denk wel een van hun meest bekende albums. En dat is het album The Number of the Beast. En van dat album gaan we het eerste nummer draaien. En dat is Invaders. Enjoy. Heerlijk. De volgende uh, LP, en dat is ook weer vinyl, zoals ik al zei, is uh, weer iets heel anders. Within Temptation. En het album is Hydra. En van Hydra gaan we het uh, beginnummer uh, draaien. En dat is Let Us Burn. Voor we verder gaan met de volgende, uh, even een uh, mededeling van Huis Oudelijke Aard. Vanaf 1 oktober verhuist dit programma naar de donderdagavond en dan om 10 uur. Dit even uh, voor alle duidelijkheid en voor de mensen die uh, graag luisteren. Vanaf 1 oktober, dus van de dinsdag naar de donderdag en dan niet om 8 uur, maar om 10 uur. U mag natuurlijk om 8 uur ook luisteren. Want daar zit best een best wel leuk programma voor. Maar uh, we gaan dus verhuizen. Ja, ik uh, kom er nog op terug in de volgende uitzending. Ja, de volgende. Een band van een hele andere orde. En ik uh, mag wel zeggen, een van mijn persoonlijke favorieten. Uh, van het nieuwe album Ionian is hier Dummel En het nummer is The Unfeeling. En we gaan door met Iron Maiden. En uh, dat was uh, nog in de bezetting uh, van Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Steve Harris, who else? En Clive Burr. Dus op dit album speelt Nico McBrain nog niet mee. Dat komt later pas. Van uh, dit album, The Number of the Beast, gaan we luisteren naar... Children of the Damned. Blijft een fantastische zanger. Ik hoorde van mensen die bij het concert geweest zijn afgelopen juli. Dat uh, de man met zijn 60 jaar nog steeds dezelfde verrukkelijke strot heeft. Vind ik knap. Na zoveel jaar. Ja. Uh, we gaan naar Within Temptation. En uh, van de LP Hydra gaan we luisteren naar Dangerous. En dat nummer doet Sharon van der Adel samen met... Howard Jones. I know I've been changed, I have tried But feeling's so okay Het blijft een geweldige band. Within Temptation. En ik denk uh, dat we in Nederland best wel eens wat trotser mogen zijn. Op dit geweldige exportproduct. Want in het buitenland zijn ze geloof ik nog populairder dan in eigen land. We gaan door met uh, de volgende LP. En uh, dat is uh, wederom Ionian. En daarvan... Gaan we luisteren naar het nummer Interdimensional Summit. Fantastisch album Ionian En uh, ik, uh, voor degenen die dat nog niet weten. Uh, degenen die hier op uh, mee uh, grunten, spelen en zingen zijn. Chagrath. Uh, de grunstemmen. Basgitaar. Uh, keys. Dus keyboard. En de orkestrale arrangementen en effecten. Dan Silenos Silenas. Uh, op gitaar en basgitaar. En Golder op leadgitaar en basgitaar. Het album is geproduceerd. Uh, geheel geproduceerd door Dimmelborgi zelf. En uh, de muziek en arrangementen zijn allemaal van Chagrat, Golder en Silenos. En de teksten zijn allemaal van Silenos. Uh, het koor wat u uh, hoort is... Het uh, Skola-kantorium uh, uit Noorwegen. En uh, dat koor staat onder leiding van Gunvald Oetussen. Het Skola-kantorium. Ja, heel apart, heel bijzonder. En als je hem vaak genoeg hoort, ga je hem vanzelf mooi vinden. Geloof me. Zo, we gaan door met Meden en... Uh, Daarvan uh, een van hun uh, iets bekendere nummers 22 Acacia Avenue. MUZIEK your I need two uh, occasions. 22 Acacia Avenue. En uh, we gaan door met Within Temptation. En het volgende nummer is wederom met een gastartiest. Het heet And We Run: een uh, featuring exhibit. Within Temptation. To your heart, the darkness that you fear, you were never free, and you never... Van uh, Within Temptation is het uh, in dit programma een kleine stap naar de Borgier En van het album Ionen gaan we luisteren naar The Council of Wolves and Snakes. En uh, we gaan uh, snel door naar de volgende, kunnen we er nog net eentje doen voor het uh, nieuws. En dat is Iron Maiden en van hun album The Number of the Beast ga je luisteren naar het titelnummer Number of the Beast. To you, oh Earth and sea. For the devil sends the beast.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 The Number of the Beast en uh, de stem die u uh, het stuk uit de Openbaring hoorde lezen is Barry Clayton. Zo, bent u daar ook weer van op de hoogte. Uh, ja, dit was het eigenlijk. Het, voor wat betreft het eerste uur na het nieuws gaan we verder. En uh, ik wil nog even zeggen dat we per 1 oktober gaan verhuizen naar de donderdagavond om 10 uur. Blijf hangen. Ik ben zo weer terug. Na het nieuws. Tot zo.